Genoot Genoot Zo klonk het vroger in de stroten Genoot Ik heb mooie dik het geit per Genoot Als ik ze zei denk ik naar de loten ik neem een stuk of wat in de hand Dat overleeg op z'n wilden kraant En onder dat ik zal op Ik zei om nog rieden Met zijn witte jaske Met op zijn kop en klep het van vermoed. En in de verte Heel die om al belten En ik nog moeke Heel is genoeg En midden komt De deur over het brugje toch kwam aan, mooi zie ik hier vol. In zaten wie gezellig in de keuken, wel dat nog niet mocht het bij voor ik van hoog. Genoot, dat je juweeltjes van de zeeën. Genoot, was ik motorhout met zee meer min. Genoot, bij wat min ogen destijds deden. De dokken werden al die dreugd, ik roep de lucht nog goed, mijn jeugd, een handje vol bidon erin. Op zondagmiddag even door te munten, al was ik op hoge laan ik nog lauwe zo. En ik hoop, ik niet een lekkere zal de Waarom om die stadje, kop uit wat omhoog Hij gleed nou binnen, o man, wat ze leggen De mouwe van want het wordt al lood En onderweegst gekwedel van mijn gietje Maar in de kadabak een dikke put genoot Genoot, zo klonk het vroeger in de stroten Genoot, ik heb mooie dingen die ga ik pakken. Genoot, als ik ze zei, denk ik naar de loten. Ik neem een stukje waarin de hand de tovene leeg op zwelk een kraan en onder dat neem ik zal op. Genoot, genoot.